Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen zonder booster raken niet morgen, maar dinsdag hun coronatoegangsbewijs kwijt. Het gaat om ruim een half miljoen mensen die wel twee vaccinaties hebben gehad, maar geen booster. Ze krijgen vier dagen extra de tijd om een booster te halen, omdat er vertraging is met de wetgeving. Vandaag is het bij prikplekken extra druk omdat mensen ervan uitgingen dat ze morgen al die booster moesten hebben. OM eist TBS een dwangverpleging tegen Mustafa S. Vorig jaar stak hij vijf voorbijgangers neer op straat in Amsterdam. Een man van 64 overleefde dat niet. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte een psychose had op dat moment. De verdachte zegt dat hij niets meer weet, maar hij ziet zichzelf niet als gevaar. Maar zo zien nabestaanden dat wel, zegt hun advocaat. Toen hij dat zei, toen, uh, ging er een golf van verontwaardiging door de rechtszaal. De familie ziet dat natuurlijk heel anders. Dat is ook logisch, want hun vader en hun broer is om het leven gebracht door deze verdachte. Ja, dat duidt dan maar weer aan hoe gevaarlijk deze verdachte is als je niet behandeld wordt en als je medicatie niet neemt. Over twee weken neemt de rechter een besluit over de straf. De kringloop in de provincie Utrecht hebben er een berg vrijwilligers bij. Het zijn vluchtelingen die afgelopen zomer uit Kabul zijn gekomen. De kringloop in Zeist reed heel wat spullen die kant op. We hebben daar... Nou, ik gok anderhalve maand, bijna dagelijks, uh, volle vrachtwagens naartoe gereden. Er werd gul gegeven door de bewoners hier in de omgeving. En zo werd het contact gelegd tussen de winkel en de vluchtelingen. Met als resultaat 25 nieuwe vrijwilligers. Het zijn relatief hoogopgeleide mensen. En daar is echt helemaal niets te doen. Het kamp ligt prachtig in het groen. Maar dan heb je ook wel alles gezegd. De vrijwilligers leren dus de taal en ontmoeten wat andere mensen op deze manier. Het weer, hier en daar nog wat motregen. Morgen bewolkt, ook regen in de middag dan. En een grote vacht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friezen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Knop in de Rotterpolderplein, 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.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 uit de, de koker van uh, Thomas Hartenveld. Je kent hem. Hoofdredacteur bij uh, 3 van 12 Rotterdam. En uh, hij doet ook uh, bij uh, Radio Capella een, uh, een programma op uh, de dinsdagavond. Bang Your Radio zit, uh, geloof ik, ergens rond een uur of tien. Uh, en die draait alleen maar van dit soort snoeiharde muziek. En wij doen dat ook. Want wij hebben op de maandagavond herhaling tussen 8 en elf... En daarna zit er ook een metalhead in de persoon van uh, Marcel van Kuik... Die, uh, die dat ook doet. Play It Loud heet dat uh, programma. En ik uh, zou zowaar een lans willen breken... om die ook hier uh, in dat uh, programma nog een keer voorbij laten komen. Wat, uh, wat is dat? Uh, die band heet Bloodsucker. En Bloodsucker heeft ook een EP uitgebracht. En toepasselijk ook, die heet Bloodsucker EP... ...van 2022. Uh, je hoorde net uh, My Eyes, dat is een beetje een uh, lekker kort nummer... ...dus een beetje raggen en beuken en, uh, en noem maar op. Uh, bovendien uh, is uh, de band afkomstig uit dezelfde provincie... ...als de heer Alex Nieuwland. En dan hebben we het over Friesland. Uh, waar ze precies uh, vandaan komen in Friesland, dat uh, weet ik ook niet... ...maar dat moet ik nog eens even na gaan kijken. En wellicht dat er iemand zit te luisteren, luistervinken en zegt... ...nou, uit die plaats kan zomaar uit Pingum zijn... Of Tietjerk Stierendeel, om maar even wat uh, namen te noemen in Friesland. Uh, ja, dat heb ik even niet uh, meegekregen. Uh, mee en ik heb het er ook even niet uh, zelf uh, ingedoken om te kijken van waar ze nou wel vandaan. Lekker professioneel bezig. Nou, laat we gaan. Uh, we gaan gewoon weer verder uh, met een stuk muziek draaien. En na dit stukje muziek mag Bo Menning het laatste nummer voor vanavond laten horen. Maar dat doen we niet zomaar door een beetje. Nou, het, gaat, het is wel een tandje miner, maar het is ook wel redelijk stevig. Die komen weer uit Amsterdam. En die band heet Van bon V. En ik heb hem in den treuren gedraaid hier in Alternative FM. Dit nummer Openly Remember. van een uh, mooie EP. Eigenlijk mini-album. Rubbings makes it worse. En uh, als het uh, weer een beetje mee zit... heb ik uh, weer een beetje bijgedragen aan het uh, aantal streams op uh, Spotify. Want het is een van de meest gestreamde nummers van Von V. Ja, uh, wat wil je ook. Het is gewoon een, een wiggelos nummer. Gaat ook ergens over. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Um, Bowmanning staat weer klaar. En uh, het, ik zou bijna uh, willen vragen... het is uh, ook wederom weer afkomstig van het album North Star Runaway... Uh, even over dat, uh, de, de naam North Star, Want dat komt ook tot uiting op, uh, op je Instagram. Komt het ook uh, uit? Ja, North Star is een uh, liedje van een Astrid-album. Hm. Uh, ja, hoe, hoe zit dat nou uh, met, dat, uh, met die naam? Is dat uh, ergens <laughs> zomaar binnengekomen? Of, uh? ja. ja, ik denk misschien... De vroeger <laughs> zag ik me, vaak die, het soort van de polster uit me, vanuit mijn bed... Ik heb een heel groot raam in mijn oude slaapkamer en uh, ik denk dat het daar een lijntje naartoe loopt. Ja, en, ja, ja. Dus, het, uh, dus het is uh, wel ergens uh, gewoon zo ontstaan en ik denk ja. Ja, dat is wel een uh, leuke naam of een mooie naam om uh, te gebruiken of wat dan ook. Ja. Um, nou ja, de laatste van, uh, van vanavond. Ja, ik wel, dacht hè? ik speel een, een rustig Estrid liedje oh, ook als goed. afsluiting. Nou, uh, uh, staat hij ook op deze North Star? Nee, die staat niet op deze North Star? Oh, uh, nou dan is het staat het op, op een album. Uh, uh, no Map or Address. Ah, uit ja. 2014. Ja, rond de tijd dat we elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Ja, de uh, liedje Billy. <much> Ja, ja, ja. Uh, je hebt het erover. Over No Map or Address. Want dat, uh, dat is het album waar dit op uh, staat. Hè? Uh, mm. Dit nummer Billy. Um, we hebben op een gegeven moment... Uh, dat was uh, dat wij hier een avond uh, gewoon bezig waren met, uh, met het programma. Hè? Dat het gebeurde toen al net uit deze studio. En uh, volgens mij was de single Seattle... Portland, Dat was uh, een van ja. de meest uh, vooruitgeschoven nummers, uh, want die staat er ook op. Want Billy is het openingsnummer, ja. zie ik nu. Ja. Uh, uh, die heb ik er even bij gepakt. Uh, uh. En Seattle op Portland, uh, dat was uh, een nummer wat, uh, wat behoorlijk uh, vaak uh, gedraaid uh, is hier in de uitzending. En wij reden terug, s'avonds naar huis. Mm -hmm. En op een gegeven moment, uh, toen hoorden we op een gegeven moment dat de nummer voorbij komen... Frek, die nummer hebben wij toch ook al gedraaid. We zaten gewoon naar 3FM te luisteren. <laughs> die had op een gegeven moment datzelfde nummer ook. Dus we kunnen toch wel redelijk stellen... dat wij af en toe best wel een beetje transcendent zijn geweest. Een beetje borst vooruit. Ja. <laughs> dus, uh, uh, maar goed, uh, dank even voor zover. We gaan uh, zo dadelijk nog even, even nog, uh, verder praten. Dat, dat sowieso. Eerst nog even wat anders. Want we hebben natuurlijk nog uh, muziek uh, klaarstaan. Uh, bijvoorbeeld deze. En dat is even weer een tandje rustiger. Uh, Albertine heet uh, zij. ze heeft uh, ook nog meegedaan aan de Sena. Popprijs van Rotterdam heeft ze ook, geloof ik ook nog een prijs weten te vinden. En dat is van de, een album die ze heeft uitgebracht uh, vorig jaar. Daar staat dit nummer op. Space Dance. I all the way from outer space To do a little dance here on this stage Tomorrow I go back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 To wake a trip to outer space is worth the ticket. It's time to think ahead for the human race, so pack your bags and learn from outer space. Show me your dancing, and show me, show me your hands. Think twice Cause planet Earth Ook een beetje onder de categorie uh, lange halen gauw thuis. Zag ik ook uh, van de week weer ergens uh, voorbij komen. En waar komt het vandaan? Uit de havenstad Rotterdam, mensen. Tramhaus of Tramhouse. En Karen is een punk, dat uh, is uh, de nieuwe single uh, van, uh, van dit gezelschap. En dat uh, bracht de tijd op uh, ja, vijf minuten voor half tien. En nu wordt het uh, heel spannend. Dus, uh, want uh, we gaan uh, deels in het Nederlands en deels in het Engels. En uh, dat heeft alles uh, te maken met uh, degene die ik nu aan de telefoon heb. Dat is Joana Iorgu, Zeg ik dat goed? Ja, is, is erg er goed, ja. Ja, ja oké. Okay. Jap uh, yep, en uh, alternatief FM. <laughs> you you practice uh, a lot uh, of Dutch. Dus het uh, gaat even voor een deel in het Engels en een deel in, in, het, uh, in het Nederlands. Het uh, zal yeah. een beetje door elkaar heen gaan, maar goed, dat maakt niet uit. Um, ja, een beetje. Ik, uh, ik probeer, maar het is een beetje moeilijk voor mij. Het lukt je aardig, uh, moet ik zeggen. Dus, uh, um, want jij bent een van de mensen die op een gegeven moment uh, het uh, moedige besluit heeft genomen. Nou, eens even kijken of die uh, jongens hun mailbakken leeg uh, maken. Maar die uh, mailbakken, uh, die wordt wel geleegd hoor. En het, uh, komt, uh, uh, het kwam niet in de spammap uh, uh, terecht. Maar uh, jij hebt een nieuwe single gemaakt. Uh, yeah. Is that, that's, uh, <laughs> yeah, that's correct. Yeah, uh, that's uh, correct. Tell me a little bit more about the the, the new single that you uh, will produce uh, so at Friday, 4th for for fourth, fourth of February. Fourth, yes, it's tomorrow. Yeah, <laughs> yeah it is tomorrow. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yes, uh, the song is called Anxiety, and yeah. I wrote it actually. It, it got inspired from a jam I had with my drummer. Uh, Joris Burma, mm -hmm. also a great musician himself, Yeah. Um, so we were rehearsing for our first gig and then uh, we started jamming to warm up a bit and uh, yeah, I came up with this riff on guitar and uh, Joris joined and I was like, okay, I have to go record it tomorrow because it's very cool and uh, yeah, at least I thought it's cool. Uh, so. Yeah, that's how the came up. Ja, dat is hoe de melodie kwam um, Ja, nog even voor de mensen die uh, dat willen weten. Uh, het, uh, het, het kwam eigenlijk een beetje met, uh, met Joris, van, uh, met, wie ze, met wie ze werkt. En uh, zo is het beetje het liedje ontstaan. En het uh, klonk heel erg uh, cool, om het even in het Engels uh, te zeggen. En zo is het uh, liedje eigenlijk ontstaan. Um, even over jou. Ja? Begrijp je hem? Ja, even over jou. Want Johanna, moet ik zeggen, Johanna die uh, um, verstaat Nederlands. Maar zij komt oorspronkelijk niet uit Nederland. Um, waar kom je eigenlijk vandaan? Uh, ik woon in Groningen, maar uh, ik, ik kom uit uh, Roemenië. Ja, ja, ja. Dus, yeah. uh, dus het is een beetje Engels en een beetje Nederlands. Uh, hoe gaat is het Een beetje meer Engels. Ja, ja. <laughs> ja, Hoe gaat het hier af in het uh, Nederlands? Uh, lukt het een beetje? Uh, how I came up in the Netherlands? Ja, ja, we mag hem ook in het Engels beantwoorden, maar dan uh, vertaal ik hem gewoon. Dus uh, <laughs> ga door. Um, I, I moved out from Romania when I was uh, nine, ten years old. Mm -hmm. Uh, then I moved to Malaysia with my parents uh, for my dad's job and then uh, from Malaysia we came to the Netherlands, same for my dad's job and uh, for my studies. And uh, I decided to remain here for university and uh, also for my master. and now I'm also just going to stay here and uh, yeah, learn Dutch in the meantime because I want to stay here for more and uh, yeah, that's my journey. Heel kort, even in het uh, Nederlandse uh, verdaling. Uh, uh, ze is uh, op een gegeven moment op haar negende uh, is, uh, verhuisd met haar ouders naar Maleisië. Uh, daarna, van een jaar of drie later, kwam ze weer uh, terug uh, naar Nederland. En uh, daar is ze dus voor haar studie aan de universiteit. Hoe kan het ook anders, want Groningen uh, is uh, een universiteitsstad. En daar doet ze dus nu uh, een studie en, en ja, leert ze ook gelijk uh, Nederlands. Volgens mij heb ik dit goed vertaald. Mag ik in het antwoorden? <laughs> Klopt hè? Yeah, okay. yeah. <laughs> it's, uh, it's, it's correct. Nou een beetje over de muziek. Um, what about music voor you? Wat voor. What, uh, in what voor position is dit voor uh, jou? Uh, important is it important in your life? Yes, it's very important. Um, I don't think. It would be entirely, I would be entirely myself if I didn't make music. Huh? I started from a very young age. When I was eight years old, I started playing guitar. And then uh, I taught myself how to play guitar and then uh, drums. And a bit later, I was in a band with my former English teacher. Huh? And uh, he, he's also a music producer. And he introduced me to how to make music. And uh, from then on, I. I just started making music, and uh, it got more serious in the recent years. So uh, I'm very happy with how it, how it's uh, it's coming along. So it's very it's very important to me the music. Mm -hmm. um, but for now, it's still a hobby. So it's not my main job. I'm no full time musician. Um, although I do aspire to become one one day, uh, but for now, it's uh, it's a big hobby. Hmm, Oké. Okay. Um, nou ja, goed. Ze begon toen ze acht jaar was. En uh, daar heeft ze op een gegeven moment ook een beetje geleerd hoe ze moest uh, gitaar spelen. Uh, het is ook een beetje ontstaan op een gegeven moment uh, hoe ze in de muziek uh, terechtgekomen is door haar leraar Engels. Die uh, had op een gegeven moment ja, uh, iets, iets met, uh, met muziek, een producer ook. En het werd op een gegeven moment ook wat uh, serieuzer. Uh, het is uh, nu uh, meer een hobby, want er zijn eigenlijk andere belangrijke zaken. Maar uh, ja, het is ook eigenlijk niet de hoofdtaak, maar ze vindt het wel leuk om uh, te doen. Dat is een beetje het, uh, het verhaal. Voor voor de eind in deze in, in this conversation. Um, what about uh, uh, no more new stuff? Uh, are you producing uh, more new uh, material for uh, the coming uh, period? Definitely, I do have an album coming up, and anxiety is part of it. And the album is called Meantime which will be released later this year perhaps in September. Uh so there's going to be 11 songs and I'm currently working on more songs, more releases and later I'm also going in the studio with Yoris so we're gonna then record our own EP together. Uh, because for now it's uh, like produced uh, by my by me alone. Mm -hmm. So, um, we want to step up a bit and get even more professional and go into studio with a producer and, uh, we do our part as musicians as in recording and then, uh, have another person to help us out with, uh engineering side. Ja, oké. Okay. Uh, heel, heel duidelijk, even kort. Uh, het album, uh, dat moet Meantime gaan heten. Daar staat ook uh, deze anxiety op. Uh, misschien zal dat in september komen, maar er komen wel nog meer singles aan. Met Joris werkt ze op dit moment aan een EP, Ja, en uh, natuurlijk uh, is het uh, wel zo... dat, uh, dat uh, ook uh, voor dat uh, proces om dat album uh, uh, uit te brengen... zijn er ook uh, allerlei andere mensen mee bezig. Je moet dan denken aan uh, mastermensen. Uh, nou ja, daar hoef ik Bo Menning niks over uit te leggen. Want uh, die werkte uh, met een geluidsmaster uh, van het Kaliber uh, uh, Eredivisie. Misschien wel Champions League, uh, zeg ik erbij. Uh, en dat uh, doet uh, Johanna ook... Uh, I like to thank you very much for this uh, short conversation. Hartelijk bedankt. Yeah. <laughs> thank you too. Ja. <laughs> yeah. And uh, we will play anxiety uh, for for just one moment. Where can you? Uh, where will we? Uh, where? Waar? Nou, laat ik het gewoon maar nederlands stellen, want ik loop zo te halzen met dat Engels. <laughs> waar kunnen we je op het wereldwijde web vinden? You can listen to it tonight at uh, 12 o'clock at midnight. Yeah. on Spotify and all other streaming platforms. It's also going to be on YouTube tomorrow, the music video, so stay tuned. Yeah, and where can uh, the people find you on the World Wide Web? Uh, on the World Wide Web, I, I have my own website under my own name, mm -hmm. which is Joanna Jorgo. Yeah. Uh, so you can find everything in there, just type it in. Uh, So you can find my website, Spotify, LinkedIn, if you're interested. <laughs> ja, ja, helemaal, helemaal duidelijk. Uh, dank je voor, voor het, uh, voor het uh, verhaal. Uh, Spotify dus, even voor de mensen thuis, streamingsplatformen uh, en natuurlijk ook een eigen website. Uh, nou, it, uh, ik, ik zal het even spellen, hoe je het moet vinden. Het is I-O-A-N-A -A, en dan I-O-R-G-U. Dat is uh, uh, wat je moet typen op het, uh, Google en dan kom je er vast wel. Uh, that, that's correct, hè, uh, what I'm saying. Prima, ja. ja, helemaal <laughs> goed. Uh, we gaan hem draaien. Hier is uh, Anxiety van Johanna Jorgoe. ...van Johanna Jorgu. En het nummer dat heet Anxiety. En dat komt dus van een album wat nog later in dit jaar. Waarschijnlijk zal het zo'n beetje tijdens het Grand Prix weekend zo'n beetje zijn. Want ze heeft het over september. Meantime zal dat album gaan heten. Maar er zal ook nog tussendoor nog een EP gaan komen. En we gaan ook nog even praten met... Manning, want uh, ja, het is alweer uh, lange tijd uh, geleden dat we hem hier in de studio... bijna tien jaar, dus dat uh, zit een decade tussen, uh, om het even zo te zeggen. Dus, uh, ja, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, ondertussen waren jullie ook wel uh, redelijk actief uh, geweest. Uh, ja. Want uh, hoe ik aan jullie ben gekomen, dat weet ik ook nog. In 2013 was er een uh, recordstore Day... En ah, ja. er zat een, uh, een, een, een soort van platenzaak op het Meerplein Bij de uh, Rode Bierskoof van, uh, van Amsterdam. Daar, uh, heeft, uh, daar zat een platenzaak. Oh, en ja. daar hebben jullie gestaan uh, spelen. Ja, daar was het. Ja, kapper. De, en een platenzaak zat beneden. Alle Dat de plek waar we hebben gespeeld. <laughs> Dat klopt, ja. Dus, uh, en, en zo ben ik eraan <laughs> gekomen. En uh, op een gegeven moment. Want ook. Uh, uh, ja, door die muziek ook, want het was uh, voor mij vond ik het uh, lekkere dynamische, dynamische uh, muziek. vond ik het uh, mm -hmm. de Box heette, de, de, de album ook ook nooit ja. vergeten. En uh, daar hebben jullie uh, mij gelijmd uh, in dat, uh, dat opzicht. Zo is het gegaan. Ja. Uh, maar toen speelden jullie ook met vier personen. Kan ik maar toen noemen. was het nog met vier, ja. ja. Lieke de Jong heette die, geloof ik. Ja. ja. En ja. uiteindelijk zijn jullie weer gewoon met de drieën verder gegaan. gegaan. Ja, dat, dat was toch een idee wat we al een, een tijdje... Uh, ja, het werd op een gegeven moment zo vol en, en, en we waren nieuwe nummers aan het schrijven. Mm -hmm. Dat we toch meer een soort van die leegte op wilden zoeken. Ja. Dus we dachten van ja, die toetsen, daar moeten uh, moet we iets anders gaan doen. Ja. Want anders gaan we weer een plaat maken die hetzelfde klinkt. Uh, dus het moest allemaal... We uh, wilden dingen echt radicaal... Uh, uh, gewoon uh, leger maken. Ja. Moet het ook uh, steeds uh, veranderen in dat opzicht? Uh, het moet geen kunstjes zijn, maar kunst zijn. Dat zegt uh, Marco de Messe uit dit de dorp. Zelf schrijven. Ja, ik denk dat we, het hoeft niet per se steeds anders te zijn. Maar je, je wil niet jezelf herhalen. Ja. Dus dat. En gewoon nieuwe, nieuwe dingen verkennen. En, en, uh, dat is ben jij zo ook zo'n type die dat doet? Muzikaal wel, ja. ja ja, ja. Uh, Want uh, dan kom je eigenlijk automatisch ook op dit album, wat, uh, wat je mm. in november... Want dan zit, dan zit er een uitdaging in om het uh, helemaal naar je, naar je eigen hand uh, te zetten. Heb ik zo het idee, of niet? Ja, er zitten op het uh, is het uh, hele oude dingen. Mm. Uh, dingen die ik, nou ja, die die ik denk uit 2013 misschien of wel. Uh, Zelf even terug. Ja. Die nog ergens op een recorder stonden. Ja, ja en dat zijn gewoon... ja, Bijvoorbeeld uh, Ocean, dat ja. nummer waar je het over had. Ja. Dat was eigenlijk... Um, als we met toetsen waren blijven spelen... dan was dat een soort van logisch gevolg. Uh, ja, dan was dat nummer een soort van in de lijn van box. Ja, ja, ja. Uh, maar goed... Uh, ik ben je vraag vergeten. Uh, nou ja, gewoon... Social, ik bedoel even van... van, van uh, dat je dus vanuit een band... Dat je dan, de uitdaging, daar hadden we het over. Ja. Uh, dat het dan een uitdaging is... Om helemaal uh, gewoon zelf iets... Uh, op, uh, op een plaat te zetten. Ja, dat, dat, is wel, dat was wel voor de eerste keer... Dat ik dacht van... Uh, Zeker in deze van, periode. Van, ja, ik ben er altijd van weggebleven. Omdat ik dacht van ja alles wat ik doe, dat is Estrid. Uh -huh. En dat werken we met z'n drieën uit... Ja, en op een plaats zal dan ook wel een nummer staan... wat ik misschien uh, met z'n tweeën of met z'n drieën of, met, of alleen zal mm. spelen. Uh, maar dat blendt meestal wel goed. Maar ja, nu is het zo'n uitzonderlijke situatie. Dat je dan, ja, ik denk dat we, op een gegeven moment was er een periode... dat we elkaar echt een jaar bijna niet... Uh, uh, of uh, ik denk een jaar of anderhalf jaar niet met elkaar samen hebben gespeeld. Dat is best wel lang eigenlijk ook. Ja, ja. ja. Maar het is ook een rare tijd. Dus je, je, je verliest elkaar, je vindt elkaar weer terug... en het zit nu allemaal wel weer goed. Ja. Maar het is een gekke, een gekke periode dat iedereen ja. eventjes... Uh, ja, laat dat ook een beetje zijn sporen achter op een gegeven moment. Ja, ik weet niet. Misschien wel. Ja. En ja, de, we de, wat, wat met motivatie. Ik deze tijd met, schrijven. Maar nee. ik, denk dat het, ja, ik denk dat het bij iedereen een soort van... Nou, bij ons was het... We begonnen in 2020 met een nieuwe plaat op te nemen. En ja. dan dachten we, nou, elke, elke maand uh, pakken we drie, vier dagen... Schrijven we een nummer en dan nemen we dat gelijk op. En dan werken we dat uit. Nou, dat ging goed. Zes maanden achter elkaar en toen kregen we ja, discussies en ruzies... wat we normaal nooit hebben. Mm. Ja, wat is dit nou? en Normaal is dit altijd onze ontsnapping en onze ja. bubbel. Ja. Dat er echt een soort van glazen stolp overheen gaat. En ja. dat niemand daar, niks daar kan naar inkomen ja. Maar ergens dat er toch iets... Ja, al die negativiteit van thuis en, ja. en buiten... dat dat dan toch ergens er doorheen zijpelt. Ja, uh, en, en hebben jullie ook even besloten... om dan elkaar dan maar even met rust te laten? Ja, toen ja. Elkaar, dus ik. ik Half jaar eigenlijk niet gesproken. Oh. En dat dan, ja, dat is een beetje gek. Omdat je dan... Ja, je bent wel elkaars beste vrienden. Maar iedereen heeft dan... Ja, het is zo'n gekke tijd. Dat je iedereen gaat op zichzelf lopen inzoomen. Hm. Ja, niet, er komen gekke dingen naar boven. Ja, ja nou, je refereert aan iets. Wij hadden hier vorig jaar, in 2020 toen die pandemie net, net bezig was ja. en uitgebroken was. In april van 2020 hebben we hier een, een programma, een marathon uitzending gedaan samen met HALM 105. En uh, op een gegeven moment hadden we uh, hier een schuiven openstaan... vanuit halen 105 met Frank van der Linden. En daar zaten uh, Mil Milou Frenken en Jan Lammers. Die zaten daar uh, bij elkaar. Mm -hmm. En Jan Lammers die maakte toen de opmerking... en dat is precies eigenlijk een beetje wat jij ook zegt. Hè? Topsporters die willen dan maar uh, continu doorgaan. En toen zei hij, je moet eens een keer ook jezelf met rust laten... Dat slaat eigenlijk ook een beetje op dat misschien wel van jullie, denk ik. Als ik ja. het zo be uh, beluister. Ja, we hebben altijd zo doorlopen stampen, zeg maar, vanaf, uh, ja. vanaf 2013. Ja. Altijd gewoon bezig geweest met uh, opspelen naar Canada, om daar te spelen. Dan weer plaatsschrijven, maken, opnemen. Ja. Het is dus eigenlijk je, een uh, soort moment van tredmolen waar je dan eigenlijk... Uh, uh, hè, dat is ja, we doen een, ook alles zelf. Dus ja. dat, dat, dat, ja, dat, neemt gewoon, dat vinden we ook leuk, maar het ja. neemt ook heel veel tijd... Ja, vrienden van mij ook wel, die ook wel eens gezegd... van ja, zit je niet tegen een soort van burn-out aan of zo? Van, <laughs> niet. Nee, want dit is, dit, dit is wat we doen. Ja. Maar ja, in die, in die coronaperiode is het toch wel echt... Maar komt het er weer van, denk je? Ja, nee, dat, dat, dat gaat zeker wel weer komen. Ja. Nee, ja, ja. Het, gaat, dit jaar, het, het is ook als we, als we de dingen luisteren die we hebben opgenomen... dat voelt ook niet oud. Nee, steeds actueel. Dus dat ja. is ook het gekke van deze tijd. Ik ja. denk in, in elke andere tijd. ergens heeft, is de tijd heel snel gegaan, ja. maar ergens heeft het ook stilgestaan. Ja, dat Is het, um, uh, is het uh, de, nou ja, goed, uh, je zegt het al, dus, dus het materiaal uh, doorstaat de tijd uh, wel en uh, het, het is dus ook bruikbaar voor. Ja, uh, ja, ja. we gaan gewoon de wereld gaan inschoppen, ja. ongeacht hoe het het jaar uh, ja. gaat lopen. Ja. Dat, uh, nou, dat, ja, nou, we gaan er wel vanuit dat dat uh, gaat gebeuren. Um, ja. Even over, uh, over de, uh, de track waar je al een beetje al een opmerking over... Ocean bijvoorbeeld, hè? want het uh, mm -hmm. is al een uh, nummer wat, uh, wat oud is, maar, uh, Ja, het zijn, het zijn oude ideeën die ja. ik weer terug had gevonden en weer heb bewerkt. En, hm. ja. wat, is, wat is het voor een nummer? Heeft dat ook iets uh, met jou uh, te maken met uh, het feit dat je soms ook hier uh, graag uh, komt? Ja, misschien, ja, misschien wel. Hm? Uh, ja, dat liedje Ocean is echt een soort van. als een periode dat ik heel veel maak. en eigenlijk niet nadacht over tekst of muziek. gewoon alleen maar een hele dag alleen maar maken. Alleen maar maken. Dat het, het, is, het is meer een soort gevoel dat ik. Maar ah ja, goed. Het, uh, uh, je, je, je, je het, zet, het is meer ja. een soort ja, het is een setting van. Ja, ja een film, beetje. Iets. Uh, ja, goed. Het is ook uh, zoals ik het uh, zie en bleef. Ja. Als ik het nummer hoor. Uh, dus we gaan hem ook uh, even draaien. Hier is Ocean van uh, Menning Van het uh, album North Star Runaway. singles die later nog op een EP moeten gaan uitkomen van Panda aan de Waar. En ik kan je nu al verklappen Er komt... Een nieuwe single aan. En die heb ik al. Uh, en die ga ik ook uh, uh, laten horen op 17 februari. Want er zit natuurlijk wel een restrictie op. Vanuit Current Music waar ze een, uh, hun muziek uitbrengen. Uh, uh, Drunk heet hij. En ik heb hem al uh, beluisterd. Dus het uh, klinkt goed. En You Want To was een van de, de nummers uh, die al eerder is uitgebracht. Uh, eind van het uh, vorige jaar al. Goed, uh, we gaan uh, het gesprek afsluiten met uh, Bo. Uh, laten we eerst uh, vertellen hoe vond je het? Ja, het was fijn om weer eens iets te kunnen spelen. Ja, ja. In plaats van in mijn eentje in de huiskamer. Ja. Uh, heb je dat wel gedaan? huiskamer dingetjes uh, Nou, dat doen we af en toe met Estrid. Ja. Heel sporadisch. Heel sporadisch. Ik denk één keer per jaar. Oké, okay, dus dan uh, wordt het in een soort mini-settingen... Uh, ja. worden er dingen gedaan. Um, nou ja, goed. Je, je hebt het al uh, min of meer een beetje gezegd. Uh, er ligt nog materiaal... wat wellicht nog het levenslicht uh, kan gaan zien. ja. Het nou ja. uh, moet ergens dit jaar wel uh, gaan uitkomen. Ja. Uh, nou ja goed, we, we, zullen, het, uh, we zullen het merken. Uh, ik dank je voor je komst. Uh, jullie bedankt. Uh, ja oké, okay. ik uh, vond het weer aangenaam dat je geweest uh, bent. En uh, als er uh, weer, is, weer is iets in de buurt is... Uh, dan, uh, nou ja, goed. Dan, uh, dan zullen we je graag uh, wel weer uh, terug zeker. willen zien. Ja, dankjewel. Oh, Oké, okay. uh, dat was uh, Bo Manning. Uh, we sluiten dit uh, programma af. Uh, in, uh, tijdens uh, het nummer van Panda de Waarde had ik het al met uh, Bo erover gehad. Over Frank Bond, het creatieve brein. Want dit is ook iets wat hij op zijn pad is tegengekomen: het nalatenschap van Frans de Blaak, oftewel Francis Alban Blake. Uh, allemaal nummers die afthans uh, klinken. Of tenminste de muziek. Uh, als het kapot is mag het ook kapot klinken. Dat is een uitspraak van hem. En dat is zeker het geval met uh, deze van uh, Francis Oman Blake. Waar we mee afsluiten. More is not the answer. Tot volgende week. En dan is het weer gewoon een reguliere uitzending. dagor